Eefje kunnen met het NOS Journaal. Nee, zijn deze maand opgeschort. Ze willen eerst onderhandelen met de nieuwe bestuursvoorzitter bij Air France KLM. De huidige interimvoorzitter liet vorige week weten... dat zij als tijdelijk bestuurder geen CAO-gesprekken kan voeren. De bonden eisen voor dit jaar een 6% loonsverhoging... voor het personeel van Air France. In Italië is veel commotie ontstaan over een plan... van minister van Binnenlandse Zaken Salvini... De leider van de anti-immigratiepartij Lega wil registreren hoeveel Roma er in het land leven... om illegale in de Roma-gemeenschap het land uit te kunnen zetten. Oppositiepartijen zeggen dat Italië een afschuwelijke geschiedenis heeft met volksstellingen... verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog. President Trump heeft via Twitter harde kritiek geuit op het Europese asielbeleid. Volgens hem moet de VS voorkomen dat dezelfde problemen ontstaan als in Europa... Hij zegt dat de criminaliteit in Duitsland enorm is toegenomen door migranten, iets wat de Duitse regering ontkent. Trump ligt zelf onder vuur omdat door het Amerikaanse immigratiebeleid kinderen van ouders worden gescheiden. De treinstations Amsterdam Centraal en Zuid worden uitgebreid. Het kabinet trekt daarvoor tot 2030 350 miljoen euro uit. Op Amsterdam CS moet het aantal treinen toenemen van 34 naar 57 per uur om de passagiersgroei op te vangen. Amsterdam Zuid wordt aangepakt om het aantal internationale verbindingen te vergroten. En Engeland heeft op het nippertje zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal in Rusland gewonnen. De Engelsen versloegen Tunesië met 2-1 dankzij een doelpunt in de 91ste minuut. In België is het WK goed begonnen. De Rode Duivels hebben eerder vanavond met 3-0 gewonnen van Panama. En vanmiddag won Zweden met 1-0 van Zuid-Korea. Het weer veel bewolking, maar vanuit het westen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur. Is it my turn to wish you were lying here? Yeah. I tend to dream you when I'm not sleeping ah. Is it my turn to fictionize my world? Or even imagine your emotions? I'll tell myself anything in a rainstorm, sitting in the long grass in the summer, keeping warm, I'm memory every restless night. We were so young then, we thought that everything we could possibly do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 Telling me that you love me, but just sometimes I wonder if I should believe. Oh.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 Doubling Dublin in a rainstorm sitting in the long grass in the summer Keeping warm my memory Everest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 of it.